Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. We berichten al een paar weken over de Europese Alleingang van Nederland. U kunt het rijtje zo langzamerhand dromen. Als enige lagen we dwars bij de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone. We hebben ruzie met België vanwege de Hetwiegenpolder. En het gedoe rond de Polen-website van de PVV gaat maar door. Het stuntelige optreden van premier Mark Rutte wekte verbazing. Niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel. Nam hij nou wel of nam hij nou geen afstand van de PVV-site? In de Tweede Kamer werd hij daar naar gevraagd... door D66-leider Alexander Pechtold. Dat gesprek achter de website geschaard. Of heeft u er afstand van genomen? Schultz zegt dat laatste. Is dat gebeurd, ja of nee? Nee, voorzitter. Dank u wel. Nee dus. Schulz, dat is Martin Schulz, de voorzitter van het Europarlement. En hij blijft volhouden dat de Rutte wel degelijk afstand nam. En hij komt met een oproep aan Politiek Den Haag. Blijf luisteren dus. Maar nu eerst Syrië. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Kofi Annan beëindigde vandaag zijn diplomatieke missie... naar het door burgeroorlog verscheurde land. Annan zei dingen als het wordt moeilijk, maar we moeten hoop houden. Voor de goede verstaande was het duidelijk. Annans missie is zonder resultaat, het bloedvergieten zal doorgaan... en de stroom vluchtelingen aanzwellen. Kort voor de uitzending sprak ik met Hans-Jaap Melissen... correspondent voor de Wereldomroep... die vandaag over de Turks-Syrische grens kwam... en in het vliegtuig naar Nederland zit. Ik vroeg hem of hij verbaasd is dat Kofi Annan met lege handen naar huis is gegaan. Eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, het zijn, zijn goede pogingen denk ik om tot een uh, diplomatieke oplossing te komen. Maar ja, op dit moment uh, heeft Assad het natuurlijk militair redelijk voor elkaar. Hij heeft de opstandelingen verdreven uit Homs, uh, rijdt verder het land door op zoek naar opstandelingen. En hij denkt dat hij daar militair succes mee kan boeken. Ja. En ja. dan gaat hij daar eens vrolijk mee door. Ja, je was in de uh, stad Idlib, uh, of in de, in de provincie Idlib, in het noorden van het land. Wij hoorden hier dat uh, nadat er in Homs uh, uh, de, de tegenstanders waren verslagen... dat uh, Assads mannen zich nu naar Idlib uh, keerden en daar naartoe oprukten. Wat heb je daarvan gemerkt? Nou, sowieso zaten er natuurlijk al uh, veel troepen rondom Idlib en in Idlib. Een bepaalde plekken. En in die hele provincie zitten militairen, maar je zag dat de druk toenam. Uh, er kwamen steeds meer berichten over uh, kolonnes van tanks die zouden zijn gezien, uh, de opstandelingen. En, uh, en je merkte het zelfs ook nog aan de manier waarop je nog kon communiceren. Want ik heb een apparatuur bij me, uh, satellietapparatuur, die werd steeds meer gedjemd aan het eind. De, de technologische oorlogsvoering uh, die rondom dit soort operaties zit. Ja, De, de oppositie, hè, dus het Vrije Syrische leger, beweerde tot nu toe dat ze in Italië min of meer de baas waren. Is dat ook zo? Nee, en dat was eigenlijk het eerste wat mij heel erg verbaasde toen ik daar arriveerde. Mij was verteld, van, ja, ik, het is veilig voor je hoor, je kunt hier daar gewoon naar binnen. Eh, het werd geschetst alsof het een soort oost libië was na eh, de geslaagde revolutie daar. Een, een soort benghazi eh, mogelijkheid en misschien is het een tijd lang geweest afgelopen jaar dat daar niet zo heel veel gebeurde... en dat ze dus dachten dat ze uh, als opstandelingen uh, veel in handen hadden. Maar nu daar nieuwe operaties starten, merken ze alleen maar uh, dat dat niet zo is. En wat ik zelf ook merk is dat er overal uh, spionnen zitten, burgermilities. Ik heb mij daar uh, niet vrij kunnen bewegen. Ik was steeds op pad met opstandelingen, om het maar even zo te noemen, oppositiemensen heb uh, in safe houses moeten slapen waar de buren niet wisten dat ik er was, achter, plat op de achterbank van de auto. Uh, ja, kortom vermond als onderduiker die af en toe opduikt. De afgelopen week was hier in Nederland wat ophef... Uh, over het feit dat jij niet voor de NOS uh, mocht werken. Uh, je hebt wel voor RTL dingen gedaan. NOS zei dat het daar te onveilig was. We hebben natuurlijk de Amerikaanse en Franse journalist... die zijn omgekomen en die Française die die dramatische oproep deed... via YouTube om haar te redden, die is inmiddels in Frankrijk. Voelde je je op enig moment echt bedreigd? Was het daar echt gevaarlijk om te werken of viel het in jouw geval wel mee? Nou, als het ging om militaire operaties... viel het in mijn geval wel mee. Er waren militairen dichtbij... Uh, ...maar die waren niet het dorp aan het bestoken waar ik zat. Er is wel eens geschoten door de straat... ...maar over de hoofden heen... Dat is ...door burgermilities. Uh, maar... ...nee... Uh, ...de gevaren die er waren waren meer dat... ...ik gezien werd met... Uh, ...of dat, dat de lokale mensen... ...ontdekt zouden worden door... Uh, ...door dorpspionnen... ...en dat ze zouden zien van... ...hé, hey, die mensen zijn met die journalist op stap. En dan ja, zou het voor mij problematisch kunnen zijn... maar vooral dus voor die mensen die mij begeleiden. Uh, dat was dus ook de reden waarom ik als een soort onderduiker... Uh, ja, daar uh, probeerde te werken. Ja, begrijp ik. Uh, nog plan om terug te gaan? Jazeker. Uh, ik ben er nu... Ik, ik zou, was graag langer gebleven... Uh, maar voor de veiligheid van mezelf en van die mensen... Uh, acht ik dat niet meer Frans woord. En, dus ik kan me zo voorstellen dat ik weer terug zal keren naar Syrië. Ja hoor. U hoorde Hans-Jaap Melissen vanuit Istanbul op weg terug naar Nederland. Hij was de afgelopen week in de noordelijke Syrische provincie... Het liep. En zoals Hans-Jaap al zei, wil je als journalist je werk kunnen doen, dan moet dat vermompt op straat. Of schuilen in safe houses, of je verplaatst je in de achterbak van auto's. Om toch een idee te krijgen van het leven in Syrië, in het land dat steeds verder afgeleid, spraken we telefo telefonisch met verschillende bewoners uit alle delen van het land. Het woord is aan Rick Delhaas. Bellen met Syrië is ingewikkeld. Iedereen weet dat de telefoons van het Syrische netwerk worden afgeluisterd door de geheime dienst. Dat kan tot bedreigingen of represailles leiden. Onder geen beding willen mensen via hun Syrische nummer met ons spreken. Zelfs bellen met familie in het buitenland gebeurt in code. Als het regent, wordt er gedemonstreerd. Als het onweert, wordt er geschoten. Maar inmiddels hebben simkaarten uit de buurlanden hun weg gevonden naar Syrië. Zodat mensen via het netwerk van Libanon, Turkije of Jordanië kunnen bellen. Skype verloopt via computers in Saoedi-Arabië. Ook veilig. En een enkeling heeft een satelliettelefoon. Niet iedereen is tegen Assad. Naar schatting de helft van de Syrische bevolking steunt nog altijd het huidige regime. Hoe we ook rondvragen, er is geen enkele aanhanger van Assad die met ons wil praten. We krijgen dus alleen maar tegenstanders te spreken. En niemand wil met zijn eigen naam op de radio. De eerste die we aan de lijn krijgen noemt zich Mohammed Razmi. Hij woont in Al-Kouzer, een dorpje vlakbij de Libanese grens. Hij gebruikt een telefoon met een Libanese simkaart. Het dorp ligt aan de grens met Libanon. Vanuit hier worden veel gewonden naar Libanon gesmokkeld. Alleen de afgelopen dagen al hebben we 450 gewonden naar Libanon gebracht. Tussen de 30 en 40 gewonden per dag. We begraven dagelijks ongeveer twaalf doden. En de meeste gewonden komen uit de wijk Baba Amr in Homs en mijn dorp al qusayr De gewonden kunnen niet naar Syrische ziekenhuizen. Daar kunnen ze worden gearresteerd of vermoord door het Syrische leger. Het medisch personeel probeert hen wel te helpen... maar als de gewonden hier in Syrië in ziekenhuizen blijven... lopen ze het risico te worden opgepakt. Daarom moeten we ze wel naar Libanon brengen. We zijn hiermee begonnen toen het aantal gewonden enorm begon toe te nemen... en patiënten in Syrische ziekenhuizen werden vermoord. Toen hebben we ons georganiseerd... en zijn we de slachtoffers via smokkelpaardjes naar de andere kant gaan brengen. Meestal s'nachts. Het is heel lastig. Sinds twee dagen worden we op de brug aangevallen... zodat we nu door de rivier moeten waden... Het vriest. Het is ongelooflijk koud als we door het water moeten. Er zijn veel militaire controles, maar de grens is moeilijk te bewaken. Natuurlijk ben ik dan bang, maar ik kan het me niet veroorloven... deze mensen aan hun lot over te laten. Vannacht heb ik niks kunnen doen, omdat ik ziek was. Maar gisteren heb ik nog een soldaat van het vrije Syrische leger... de grens overgebracht. Eerst met de motor tot aan de brug en daarna zijn we te voet de grens overgestoken. Zijn toestand was kritiek. Hij was door drie kogels in zijn buik getroffen. Het Rode Kruis heeft hem in Libanon naar het ziekenhuis gebracht. Toen we de grens overstaken, werden we door het Syrische Vrije Leger beschermd. Op de terugweg stonden we er alleen voor en werden we langdurig beschoten door de soldaten van het regime. Kort geleden heeft een neef van me zijn been verloren. Hij hielp me gewonden over de grens te smokkelen en stapte per ongeluk op een mijn. Die zijn daar door het Syrische leger neergelegd om onze activiteiten te verhinderen. Vannacht ga ik drie gewonden de grens over smokkelen die net in ons dorp zijn gearriveerd. In Damaskus krijgen we Shams aan de lijn. Ze is 43 jaar, getrouwd en heeft een dochter van 18 die nog thuis woont. Ze is als ambtenaar in dienst van de Syrische overheid... maar vangt in haar eigen huis vluchtelingen op uit andere delen van Syrië. Op dit moment wonen ze met 12 mensen in haar kleine appartement. Er komen heel veel vluchtelingen in Damaskus aan... Vaak zijn de kleren die ze dragen het enige dat ze bij zich hebben... want ze zijn hals over kop vertrokken voor het geweld. Wij vangen thuis vluchtelingen op... en die blijven tot er een onderkomen voor ze is geregeld. Daarna komt er weer een volgende groep. Ons leven is totaal op zijn kop gezet. We hebben geen privacy meer. Het legt ook een grote financiële druk op ons gezin... Want we moeten rondkomen van een bescheiden salaris. en soms verblijven er wel vijf of zes vluchtelingen tegelijk bij ons in huis. We worden geholpen door rijke Syriërs en een paar hulporganisaties... zoals de Rode Halve Maan. Er zijn wel vragen op mijn werk waarom ik dit doe. En dan antwoord ik dat we al eerder vluchtelingen hebben opgevangen... Tijdens de oorlog in Irak en met de oorlog in Libanon in 2006. Ik ben niet bang dat me wat overkomt. Ik ben van een religieuze minderheid, de Druzen. En het regime wil geen confrontatie zoeken met minderheden. Als ik tot de meerderheid zou behoren, de Soenieten... dan zou ik wel in de problemen kunnen komen. Misschien zelfs gearresteerd worden. De meeste vluchtelingen komen uit Homs... Ze vertellen over de ellende die ze hebben meegemaakt. Maanden zonder water en elektriciteit. Een gebrek aan voedsel. Ze verkeren in shock. Ik heb kinderen van angst zien beven. Ze konden de eerste paar dagen niet praten en nauwelijks eten. Ook daarna konden ze niet precies vertellen wat ze hadden doorgemaakt. Het is allemaal zo overweldigend geweest. De regering doet niet veel voor deze vluchtelingen, omdat die vindt dat ze de ellende over zichzelf hebben afgeroepen. Fadi Yassin bellen we via een satelliettelefoon. Hallo, hallo. Voor de opstand werkte hij in een fabriek waar koelkasten werden geproduceerd. Maar die is door het leger geplunderd. Nu is hij burgerjournalist. Hij probeert samen met anderen de buitenwereld op de hoogte te houden van wat er in Syrië gebeurt. Via zijn satelliettelefoon houdt hij contact met internationale media. Hij wordt voor zijn activiteiten gezocht. Hij is al tien maanden op de vlucht. Ik ben in de buurt van Idlib en het Syrische leger brengt versterkingen hier naartoe. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen de afgelopen tijd. Ik heb al tien maanden niet thuis geslapen. Het is elke dag maar afwachten over wat te eten is. Sinds het leger het gebied binnentrok, ben ik op de vlucht. Om de twintig dagen verander ik van schuilplaats. Ik verblijf bij familie of vrienden. Mensen kennen elkaar hier en ze vertrouwen elkaar... Zodra het leger te dicht in de buurt komt, vertrek ik ergens anders naartoe. Als het met de heet onder de voeten wordt, verstop ik me in de bergen. Het leger is bij me thuis geweest en ze hebben alles kort en klein geslagen. Gelukkig was er niemand thuis. Ze waren naar me op zoek omdat ik filmpjes maakte en die op internet zette of aan internationale media doorspeelden, zoals Al-Arabia en Al-Jazeera. Ze hebben via mijn familie gedreigd dat, als ik me weer zou vertonen... ik vermoord zou worden. Ik zou naar Turkije kunnen vluchten, maar dat doe ik niet... omdat ik bij de revolutie betrokken wil blijven. Een vluchten is ook niet zonder risico... Er zijn veel troepen langs de grens en je kan doodgeschoten worden. Onder deze omstandigheden is het moeilijk om mijn werk als burgerjournalist te doen. Het versturen van filmpjes naar de internationale media is ook nog eens levensgevaarlijk. Het Syrische leger heeft apparatuur van Iran gekregen waarmee ze mijn positie kan bepalen. Als we nu te lang met elkaar aan de satelliettelefoon praten, kunnen ze ook achterhalen waar ik zit... Ik moet ook heel erg oppassen voor verklikkers. Overal lopen spionnen van de regering rond. Ze hebben al veel activisten verraden. Ik ken het voorbeeld van een activist die door zijn buurman is aangegeven. Hij is in zijn auto opgeblazen. Noem me maar Abu Ghevara. Naar Che Ghevara. Abu Ghevara Mensuria zegt de 29-jarige Syriër aan de andere kant van de lijn. Dan is het meteen duidelijk dat hij tot de oppositie behoort. Hij organiseert onder andere demonstraties in de hoofdstad. We bereiken hem via een Libanees nummer. Oorspronkelijk komt hij uit Homs. Maar hij moest in augustus naar Damascus vluchten. Ik ben een net als president al-Assad. Ik ben een Alawit, net als president Bashar al-Assad. Toen in augustus bekend werd dat ik bij de oppositie hoorde... werd er druk uitgeoefend op mijn familie om me uit de wijk Ashara te verbannen. Mijn ouders kregen bezoek van de burgermilitie... en ze dreigden mijn jongere broer te mishandelen en mij te vermoorden... als ik niet binnen 24 uur uit de wijk zou vertrekken. Ze zeiden dat ik een verrader ben en een collaborateur van het Westen. Ik heb mijn spullen gepakt en ben vertrokken. Ik heb nog maar heel weinig contact met mijn familie... of met mensen die pro-Assad zijn. De echte scheiding vandaag de dag is die tussen mensen voor en tegen het regime. De scheiding loopt dwars door families heen. Mijn familie loopt gevaar vanwege mijn politieke opvattingen. Het huis van mijn ouders is aangevallen. Er zijn stenen gegooid en schoten in de lucht afgevuurd. De winkeliers in de wijk werd verboden brood en levensmiddelen aan mijn familie te verkopen. Alle wieten die tot de oppositie behoorden worden vaak ontvoerd en vermoord. Natuurlijk ben ik bang. Het is ook heel menselijk om bang te zijn. Ik ben bijvoorbeeld bang dat ik gearresteerd word en dat ze dan uit repressie ook mijn ouders zullen straffen. Zoiets is al eerder gebeurd. Ondanks dat ik tegen Assad ben, word ik ook gewantrouwd door mensen uit de oppositie. Alleen maar omdat ik een Alawit ben. De wijk waar mijn ouders wonen in Homs is door het vrije Syrische leger aangevallen. Ze hebben een neef van me vermoord en een ander ontvoerd. Allebei hebben ze niets met het regime te maken. Ik ben bang dat de regering net zo lang geweld blijft gebruiken... totdat de oppositie stopt of het land uit elkaar zou vallen. Tot slot krijgen we iemand uit de wijk Baba Amr in Homs aan de lijn. De wijk die een maand lang door het Syrische leger is bestookt. Via Skype... Logt Waïl in op een buitenlands netwerk waardoor hij niet traceerbaar is. Hij is 24 en een van de burgerjournalisten... die de aanvallen van het leger filmt en op internet plaatst. Voor de opstand werkte hij als winkelbediende. De afgelopen maand heeft hij geleefd op biscuitjes. Het is gevaarlijk... Assads leger is hier op straat. Als je naar buiten gaat, dan kun je beschoten worden. En als je brood gaat kopen, dan kan het je dood betekenen. Mijn hele familie is gevlucht. Ik ben de enige in huis. Ik heb een heel oude moeder die hier niet kon blijven. Mijn broer heeft haar meegenomen naar Aleppo. Als ik eerlijk mag zijn, de Alawieten zijn met het regime. 90 van de mensen in Homs is sunnit. 5 is christen. En minder dan 2% is Alawit. De alawieten hebben hun eigen wijk, Zagra. Ze krijgen wapens en geld van het regime. Ze worden aangemoedigd door de regering om onze wijken aan te vallen en te plunderen. Het appartementencomplex waar ik woon krijgt regelmatig bezoek van het leger. Ze zijn op zoek naar wapens. Als je er niet bent, dan trappen ze je deur in en plunderen ze je hele huis. Zelfs het voedsel nemen ze mee. En ze kalken leuzen op de muur. Wat ze niet kunnen dragen, dat steken ze in de fik. Of ze maken het kapot. Ik had mijn apparatuur goed verstopt in huis. Ze zijn een keer bij mij langs geweest... en godzijdank hebben ze toen niks gevonden. Als ze mijn apparatuur zouden hebben ontdekt... dan zou dat mijn dood hebben betekend. Ondanks de gevaren ga ik door... Er is geen weg meer terug. Wij maken de revolutie af of we worden door het regime afgemaakt. De soldaten zijn twee keer bij mij thuis geweest. Eén keer was ik er niet. En toen ik wel thuis was, toen sloegen ze met de kalasjnikov op de deur. Ik deed de deur open en ze duwden me tegen de grond. Ze bonden mijn armen op mijn rug met plastic handboeien. Ze fouilleerden me en trokken mijn kleren uit. Vervolgens hebben ze het hele huis overhoop gehaald. Ik was doodsbang. Ik beefde van angst en dacht dat dit mijn einde was. Ze gebruiken geweld en slaan met de kool van hun geweer op je in. Wij vormen de meerderheid en op de lange termijn kan Assad ons niet overheersen. Daarom richt hij zijn wapens op ons. Hij probeert met alle geweld aan de macht te blijven. Het kan nog wel drie of vier jaar duren voor hij is verdreven. Tenzij er een interventie komt van de internationale gemeenschap. Stemmen uit Syrië werd gemaakt door Rick Delhaas en Abdou Bouzerda. En Abdou schreef een blog over de totstandkoming van dit onderwerp. En dat kunt u terugvinden op www.villavpiro.nl Dit is nog steeds de VPRO Radio met Bureau Buitenland. U kunt ons terugluisteren op dezelfde site, www.villavpiro.nl en daar kunt u zich ook aan aanmelden voor de nieuwsbrief. Zometeen een portret van de Russische hoofdredacteur... Gregory Jedov, winnaar van de Geuzenpenning. Maar we komen nu eerst terug op de affaire... rond de Polen-website van de PVV. President Sarkozy dreigt het lidmaatschap van Schengen op te zeggen... als er geen regels komen om de illegale immigratie... in Europa beter te bestrijden. Dat zei hij vandaag op een verkiezingsbijeenkomst in Frankrijk. Krijgt Gert Leers daarmee dan toch de wind in de zeilen? Hoe dan ook, hier bij Bureau Buitenland staan we nog even stil bij die vorige rel rond immigratie het PVV-meldpunt. In Brussel nog steeds onderwerp van gesprek. Komende dinsdag spreekt het Europees Parlement over de affaire. En voor voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement blijft het onduidelijk of onze premier nu wel of geen afstand heeft genomen van het meldpunt. En dus belde Schulz afgelopen vrijdag nog maar eens met de premier. Fred Strobans sprak met parlementsvoorzitter Schulz en maakte een reconstructie van de Babylonische spraakverwarring tussen onze premier Rutte en de parlementsvoorzitter. Ik moet onderstrepen dat het altijd een plezier om te ontmoeten met premier Rutte. Who is, uh... Donderdag 1 maart, enkele uren voor de Europese top in Brussel. De nieuwe voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz, ontbijt met premier Rutte. Het gesprek is lang van tevoren gepland. Maar Schulz wil het in het bijzonder hebben over het meldpunt PVV. Die opdracht heeft hij meegekregen van het Europees Parlement. Bij afloop volgt het gebruikelijke Presspoint in de gang. De website van de. Partij van Wilders, de uh, PVV-website. Schulz zegt dat de website van Wilders niet overeenkomt met de positie van premier Rutte. En zeer zeker niet met die van het Europees Parlement. Rutte voegt er in het Engels drie dingen aan toe: We our that the is not from the het is geen website van de Nederlandse regering. Um, that we are in favor Het kabinet staat achter het vrije verkeer van personen in Europa. PVV, Maar hij wil geen commentaar geven op elk initiatief van de PVV. De intussen bekende Positie Rutte. Een beetje later heeft parlementsvoorzitter Schulz een afspraak met de NRC. Schulz zegt tegen de journalist dat Rutte afstand genomen heeft van het meldpunt. Afgelopen vrijdag in het NRC Handelsblad een gesprek met de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. De uitspraken van Schulz halen afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer het vragenuurtje. PvdA-kamerlid Martijn van Dam tegen premier Rutte. Voorzitter, ik heb eigenlijk maar één simpele vraag aan de minister-president. Sprak de heer Schulz de waarheid ja of nee toen hij verslag deed over het gesprek dat hij met de minister-president had? Het de minister president Voorzitter, het verslag van het gesprek klopt niet. Afgelopen donderdag opnieuw het Europees parlement in Brussel. Zesde etage. Het is twaalf uur en zoals gebruikelijk vergaderen onder leiding van voorzitter Martin Schulz de fractieleiders. Ook het meldpunt PVV wordt prominent meegenomen in de discussie. Want daarover volgt aanstaande dinsdag in Straatsburg een debat. Krachttermen worden niet gespaard. Vooral bij de christendemocraten die nogal wat leden uit midden-Europa in hun midden hebben. We wachten buiten met de woordvoerder van Schulz. Schulz heeft ons toegezegd na afloop iets te zeggen over de interpretatiestrijd tussen hem en Rutte. Er wordt druk ge sms tussen Schulz en zijn voorlichter. Binnen zijn de gemoederen verhit. Ook de interpretatieverschillen komen op tafel. Na tien minuten stuurt Schultz een nieuwe sms. Alvorens hij met ons wil praten, wil hij eerst opnieuw met Rutte bellen. Dat gebeurt uiteindelijk vrijdagochtend vanuit Berlijn. S heeft Schultz nog een afspraak in Frankfurt en uiteindelijk bellen we Schultz in de late middag in de auto ergens tussen Frankfurt en Keulen. Kan hij ons iets vertellen over het laatste gesprek met de premier? Ja, ik heb op vrijdag met minister-president Rutte langer telefonieerd en uh, we hebben over een eventuele uitnodiging aan hem in het Europese Parlement te spreken. Daarover hebben we vrijdag met elkaar Premier Rutte wordt uitgenodigd, formeel. In het Europees Parlement in Straatsburg, wellicht nog voor de zomer. Ja, ik zal aan Rutte een formele aanleiding toekennen. Dat is toch de wens de fractiesvoorzitter. Dat is ook de wens van Herrn Rutte. Hij freut zich daarop in het parlement te komen. Hoe kijkt de voorzitter van het Europees Parlement tegen de verklaring in de Tweede Kamer van Premier Rutte aan? die daar zei dat hij in het bijzijn van Schulz geen afstand genomen heeft. Ja, maar dat is die uitspraak van Mark Rutte. Ja, maar dat is een uitspraak van Mark Rutte. Ik heb ook in de Europese Raad, in het bijzijn van de regeringsleiders, tegen premier Rutte gezegd dat we met z'n allen bezorgd zijn over deze site van de PVV. Hebben we hebben gezegd, premier, we uh, zijn alle zeer bezorgd over deze website van de PVV. En die antwoord van heer Rutte was, dat is een de website van de PVV und keine Webseite der niederländischen regering. Dan heeft hij gezegd dat het een website is van de PVV en niet van de Nederlandse regering. Zo, en uh, daarmee is voor mij klaar dat de Herrutte zich daarvan distantieert. Voor mij is dat duidelijk. Dan distantieert hij zich toch. Wat er in de zweiten Kammer gezegd had, heb ik ook gelezen, uh, maar dat ändert ja nichts daran dat er gezegd had. Heeft... Dat is een website die met onze regering niets met mijn regering te doen heeft. Wat hij in de Tweede Kamer gezegd heeft, verandert er niets aan dat hij tegen mij gezegd heeft dat zijn regering met deze website niets te maken heeft. Want uh, ik heb heute morgen met ihm daarover nog maar gesprochen. We hebben daar vanochtend opnieuw over gesproken aan de telefoon. En we zijn het er nu over eens dat er niet veel meer over te zeggen valt. En we zijn ons beide einig uh, dat es dazu eigenlijk niets meer te zeggen gibt. Betekent dit? Dat Rutte zijn antwoord voor u bevredigend, genugend is. Für mij zou het genügen, als deze website niet meer gäbe. Ik geloof dat het ook gar niet zo wichtig dat we daarover redden, discussiëren, wat Mark Rutte zu der Webseite zegt. Voor mij zou het al bevredigend zijn als die website niet meer zou bestaan. Dat is belangrijker dan een discussie over wat Mark Rutte ervan vindt. Ik fände het zeer goed, als we eindelijk over reden würden, dat deze website, de PWW. Een schandaal is en dat geschlossen gesloten worden. Het zou beter zijn dat we uiteindelijk een discussie zouden voeren over het feit dat deze website een schandaal is. En dat hij van het net moet worden gehaald. Dat is een schandaal. Ik wil ook dat deze website verschwindet. Maar ik ben ook niet bereid de gesamte Nederlandse politiek. nu op die website van de Wilders te reduceren. Dat is dat wat hij gerne hätte. Ik wil natuurlijk ook niet de hele politiek van de Nederlandse regering reduceren. Tot de websites van de heer Wilders. Dat zou hij wellicht maar al te graag willen. Ik ga ervan uit dat premier Rutte er zelf alle belang bij heeft dat we een discussie voeren over de rol van Nederland in het algemeen. En ik ga ervan uit dat Mark Rutte zelf een interesse daaraan had dat. over die rol der Nederlanden insgezameld discuteerd wordt. Tot zover, Fred Stroobans in gesprek met Europarlementsvoorzitter Martin Schulz. En komende dinsdag wordt er in Straatsburg gedebatteerd over het pvv melpunt dan nu Libië. Daar wordt de situatie steeds onoverzichtelijker. Oost-Libië wil zich gaan afscheiden met Benghazi als hoofdstad. Milities weigeren hun wapens in te leveren. Stammen kiezen hun eigen koers. Journalist Gerbert van der A. reisde afgelopen maand door Libië... en kwam deze week terug en is hier nu bij ons in de studio. Welkom. Wat Dank deed wel. je, Tripoli... Nou, ik er vooral uh, samen met Jeroen van Berghijk... om een uh, radiodocumentaire te maken voor Holland-Doc, VPRO, Holland-Doc... over uh, de pet van uh, Gaddafi. Er is zo'n filmpje op uh, Sky News... wat uh, en, uh, bij de val van Tripoli uh, is uitgezonden. Met een jongen die dan de pet van ja, Gaddafi... Ja, Als een trofee draagt hij hem rond. Ja, precies. En wij zijn op zoek gegaan naar die jongen en de pet. En uh, ja, daar hebben we twaalf dagen aan besteed. En... en gevonden? Nou, dat is geheim. Hè? <laughs> dan moet je luisteren. Luisteren op 1 april. Uh, Oké, okay, naast ja. deze reis, uh, deze zoektocht op 1 april de uitzending... Uh, ben je ook naar het zuiden van Libië gegaan. Daar zitten 2000 Tuareks, voormalige medestanders van Gaddafi, in een kamp. Uh, zitten ze daar wrokkig bij elkaar te zitten omdat ze de strijd verloren hebben? Ja, dus ik vond het een beetje on onduidelijke situatie. Nu zeiden ze allemaal dat ze eigenlijk ook een hekel hadden aan, uh, aan Gaddafi. En Tuareks zijn nomadische uh, mensen uit... Libië, ja, ja, Tjaat, Niger. Maar goed, wat zeiden ze dat ze? Ja, nou, ze, ze zeiden dat ze nu eigenlijk dat ze eigenlijk ook een hekel hadden aan Kaddafi. En in, inderdaad. Uh, en Tijdens de oorlog waren zij een van de belangrijkste bondgenoten van Gaddafi. En, en het, uh, ja, het probleem is eigenlijk dat een groot gedeelte van die strijders... die zijn geboren in Niger en in Mali. Want het is een, wat je zegt, een ja. nomadisch volk... wat van oudsher rondtrekt door vijf verschillende landen. En, um, maar ze hebben nooit het paspoort gekregen, een Libisch paspoort. Terwijl de meesten wonen al 30 of 40 jaar in, in Libië. En maar, hoe, maar hoe was het in een kamp... Met de verslagenen. Ik bedoel, het lijkt me ook niet lekker slapen s'nachts. Nou ja, ze, ze wonen in een soort van... Uh, ja, een soort, soort sloppenwijk zou, zou je het kunnen noemen. En dat is wel een sloppenwijk met, met uh, stromend water en elektriciteit. Dus ze zeggen allemaal van... Ja, we hebben het hier wel beter dan in Niger en Mali. Waar, waar we vandaan komen. En ze hebben ook allemaal hun vrouwen en kinderen daar, daarheen gehaald. Mm -hmm. uh, maar ja, het, het blijft inderdaad... Uh, het, het, het, het, het staat helemaal niet in verhouding met hoe de gemiddelde Libiër uh, leeft. Voor mij zijn er een, een nog gevaar heeft. voor de stabiliteit van Libië. Gaan zij de wapens oppakken? Het ja, pro probleem is dat, dat heel veel van die strijders... de afgelopen maanden al naar Mali zijn vertrokken. En een kolonel uit het leger van Gaddafi, Mohammed Najim, die is nu de militaire leider van een gewapende opstand... in het noorden van Mali, die nu een maand of twee in de gang is... en waardoor al honderdduizend mensen op de vlucht zijn, mm -hmm. zijn geslagen. En uh, ja, die, die, die, die Touareg in, in Libië... ik kwam ook een strijder tegen. Ze reizen ook echt op en neer tussen Mali... En, en Libië en dan in Libië kunnen ze weer een beetje uitrusten. En, en dan gaan en, ze weer. En en je, bent, je bent ook in de stad Sierten geweest, de oude, de geboorteplaats van Gaddafi, waar eigenlijk zijn aanhangers nog steeds wonen. Een van de laatste bolwerken die vielen. Hoe was het daar? Ja, dat was, was weer, weer heel, heel, heel raar, omdat. Daar bleken gewoon nog heel veel uh, uh, pro-Kaddafi mensen rond te lopen, die ook echt openlijk hun uh, steun voor Kaddafi uh, uiten. En uh, ja, ja, dat verbaasde, verbaasde me eigenlijk wel. Ik, ik had gedacht dat ze zich misschien meer koest zouden houden en, houden en ook zouden, echt, zouden accepteren dat Kaddafi verleden tijd was en, en een afgerond hoofdstuk. Maar er was toch wel vrij veel st strijdvaardigheid. En, uh, ja, en die hele stad ligt ook in puin. Ja. In ieder geval een aantal wijken. Dus daar is ook heel veel boosheid over. Dat er vanuit de Libische regering helemaal geen hulp is gekomen... om, om die huizen weer op te bouwen. Goed. En... Een, een, een korte impressie. Uh, op 1 april, uitzending. De zoektocht naar de uh, pet van Gaddafi. Um, hartelijk dank, Gerbert van der A. Graag gedaan. Dan gaan we verder met de Geuzepenning. Die, uh, die wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de mensenrechten. En dit jaar naar de Rus Gregory Shvedov, Hoofdredacteur van de website De Kaukasische Knoop. Een onafhankelijke nieuwssite over, je raadt het al, de Kaukasus. En die site zit in het Russisch en het Engels. Het werk voor die website is niet zonder risico's. En verslaggever Katie Sheriff sprak in Moskou met Shvedov. Ik was geboren in Moskou. Ik heb nooit in de Kaukasus gewoond, so dus mijn link met deze regio is gewoon uh, persoonlijk interesse. Gregory Svedov woonde zelf nooit in de Kaukasus. Hij is geboren en getogen in Moskou. Door zijn werk voor de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial groeide zijn interesse in het gebied. Um, due to the human rights abuses which are going on in this region, uh, this interest was raising. Zvedov draagt onopvallende kleding, maar door zijn volle rosse gebaard... is hij niet te missen in het café waar ik hem ontmoet. Want de nieuwsite De Kaukasische Knoop heeft namelijk geen redactieruimte. This is de website werkt met meer dan 50 lokale journalisten... die in de Caucasus wonen en werken. Alleen Zvedov en een paar andere medewerkers wonen in Moskou. Schwedelf reist wel zo vaak als mogelijk naar het gebied. De website krijgt steeds meer bezoekers. Voor Bloomberg, KFP. De Engelstalige versie werd in een paar maanden tijd duizenden keren geciteerd door buitenlandse media. editions New York Times, Washington Post, Figaro, editions, De Caucasus ligt in en ten zuiden van de Russische Federatie. De landen Georgië, Armenië en Azerbeidzjan en verschillende Russische autonome republieken, waaronder Tsjetsjenië en Dagestan. Ze vormen een lappendeken van etniciteiten en religies tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. De scharnier tussen Europa en Azië. Het is een zeer explosieve regio. Regelmatig worden er aanslagen gepleegd. Have Russia, of de doden vielen op de grens tussen Tsjetsjenië en Dagestan. Vannacht in Grozny drie bommen ontploft. Female suicide bomber she turned out approached a police station. Ook buiten de Caucasus zelf. De aanslag begin vorig jaar op een vliegveld in Moskou... werd opgeëist door islamitische rebellen uit Tsjetjenië. Afgelopen woensdag blies een vrouwelijke zelfmoordterroriste zich nog op... bij een grenspost in Dagestan. Vijf politieagenten kwamen om. We proberen heel anders te zijn. We focussen on the menselijke interesse. Hoofdredacteur Svedov zegt dat zijn nieuwsite heel anders is dan andere Russische media die over de Caucasus berichten. De website neemt berichten niet klakkeloos over. Uh, er is minder contest. Er is minder um, de doorsnee Russische media zoeken volgens Zvedov nooit uit of iemand die door de politie is gedood echt een terrorist was. We just a who was killed, a terrorist. journalisten proberen dat wel te achterhalen. In a predominant number of cases, that was nothing going on. Het werk van de journalisten van de Kaukasische knoop is niet zonder risico. One of the journalists, um, Shuva was killed in a car accident, a very young lady. Een jonge correspondent kwam om bij een dubieus autoongeluk. It's complicated to say was it organized uh, car accident or was it just accidental? Of het echt een ongeluk was, weet weer of niet. Uh, and of was election, uh... Een andere journalist werd in elkaar geslagen tijdens verkiezingen. Het bekendst is de moord op Natalia Estemirova... De Russische president Medvedev heeft toegezegd serieus werk te maken... van het oplossen van de moord op journalist en mensenrechtenactivist Natalia Estemirova. Ze schreef regelmatig voor de Kaukasische Knoop. Estemirova was zeer kritisch op het beleid van de Tječeense -Tje president Ramzan Kadyrov... Ze schreef over mensenrechten schendingen door de overheid. Estemirova werd in 2009 uit haar huis ontvoerd en vermoord. Hoofdredacteur Svedov vertelt dat de naam van de correspondent... soms niet bij een kritisch artikel wordt vermeld. Maar hij praat liever niet over het risico dat zijn journalisten lopen. Uh, from security point of view, you don't want to attract too much attention. Hij is bang dat het slechtgezinde kan inspireren. Not to show others uh, how to address us. Vнимание, Москва! Vнимание, Россия! Дмитрий Медведев! Иван Димит In het begin van 2000 gebruikte Poetin brutale force. Poetin gebruikte de grote, fameuse statement: uh, Machit Sartirje. Zvedov weet niet wat hij van Poetin moet verwachten nu hij weer president wordt. Aan het begin van zijn eerste amstermijn riep hij nog dat hij alle terroristen in de Caucasus zou afmaken. Zoals hij het zelf zei, schoonmaken tot op de toiletpot. Unfortunately, nationalism is widespread. And there is a very famous slogan for the last half a year: it's enough to feed caucuses. Sinds kort is er in Rusland een slogan te horen waar Zvedov niet blij mee is: het Stop met het voeden van de Kaukasus. Als kritiek op de sommige geld die de federale overheid in het gebied investeert, maar waarvan een groot deel in de zakken van corrupte overheidsambtenaren verdwijnt. From what I saw, it is a very anti-Caucasian. Uh, it's obvious that corruption is not no one Caucasian, it's a national wide problem. Shvero vindt dat stigmatiserend voor de bevolking die niet mee profiteert. Uh, it's very much I think a question of attention of people from outside of Russia to the Caucasus. De hoofdredacteur denkt dat het vooral belangrijk is dat er aandacht blijft. Aandacht van de buitenwereld voor de situatie in de Kaukasus. Het is een van de olympische Spelen. Helemaal nu de Olympische Spelen van 2014 in de Russische stad Sochi in de Kaukasus worden gespeeld. Het is belangrijk voor mensen in de Caucasus om te zien dat ze niet in een zijn. Er is een hele wereld die over de mensenrechten rights. Voor de mensen in de Caucasus is het vooral belangrijk... te weten dat de wereld hen niet vergeet, zegt Sverdov. Support these people just by reading these stories, just by liking them, just by sharing these stories. Met alleen aandacht kan je al veel mensenrechten schendingen voorkomen. I think this people's involvement of average person is very much making the case in today's life.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 Deze week ben ik op de Via Penhem in Vancouver, Canada... bij kilometerpaal 23.000. Daar staat hij aan de rivier. Er staat geen wind. Het eiland aan de overkant spiegelt in het water. Hij lijkt wat weemoedig. Dit is het land van hem, van zijn voorouders. Het land van de aboriginals. Het land van de Stola-Indianen. Een hele andere wereld dan waar hij nu woont en leeft. Op het strand, aan de oever van de rivier, liggen overal graten van de zalm. Want dat is waar de mensen hier van leven, van de zalmvisserij. Aan de Harrison rivier, in British Columbia, Canada. Witte bergen om me heen. Het heeft gesneeuwd veel de afgelopen weken. En ik daar hier met Ronnie Dean Harris, bijgenaamd Os 12. Os, we staan hier uh, op het land uh, van, je, van je voorouders. En uh, het blauwe huis dat we daar zien. Uh, wie woont daar nu? Uh, that used to be my great grandfather's huis on my mother's side, on her mother's side. And uh, now my grand -uncle lives there. Het was het huis van mijn overgrootvader. En, uh, en nu woont mijn oom hier. En je kwam hier heel vaak toen je, toen je klein was. Ja, yeah, we spent a lot of time here when I was young. Uh, you know, spending a lot of time with my great-grandfather. We used to have our family reunion kind of, you know, family gatherings here. Ik kwam hier vaak, ik kwam hier om te spelen. En hier hadden we ook de reunie altijd van onze familie. Je bent nu 32 jaar en je woont hier niet meer. Waarom ben je weggegaan? Well, I live in the city of Vancouver. Um, in another indigenous community called Musqueam. And I, I left. The Fraser Valley because I was really interested in doing hip-hop. Uh, it's something I wanted to pursue, you know, as a lifestyle, as a, as a, as a career. And I left here when I was 13 en have been in the city chasing that ever since. Ik ben hier weggegaan uh, toen ik 13 was. Ik ben naar uh, Vancouver gegaan, de grote stad. En daar woon ik nu. Ik woon daar nog steeds in een, uh, in een indiane gemeenschap. Maar ik ben weggegaan omdat ik een droom had. En dat was om. Hip-hop artiest te worden. En dat is een droom die ik sindsdien altijd nagejaagd heb. My artist name is Oz 12, uh, it comes from the old graffiti days of when I used to do graffiti. And I mean, I've been able to travel the world doing hip-hop music. Het treedt over de hele wereld op. Ik ben in Parijs geweest, ik ben in Zuid-Afrika geweest. En uh, zoals je hoort, het is hier uh, heel erg stil. En ik ben nu in de grote stad, ik kom in grote steden. En het is voor mij echt een geschenk uh, geweest dat ik dit nu kan doen. your Je familie, je vrienden. Hoe kijken die nu tegen je aan? Want misschien is het heel ver weg voor hun om een hip-hop-artiest te zijn. Ja, yeah, it's been a tough balance because uh, hip-hop really encapsulate what Indigenous culture is. Het is best moeilijk geweest. Het is inderdaad heel ver weg voor mensen hier en, en voor mijn familie geweest. Maar mijn grootouders die hebben me altijd de waardes van mijn achtergrond uh, bijgebracht. Die hebben me bijgebracht wat het betekent om een Indiaan te zijn. Dus ik heb die waarden altijd bewaard en die probeer ik nu te vertalen in mijn uh, teksten. Inmiddels uh, heb ik veel respect in mijn gemeenschap, want mensen zien me op de televisie, ze horen waarover ik zing en ik ben geen gangster hiphopper. Ik probeer echt iets te vertellen en ik probeer nu ook de jongeren op te leiden en ze hun eigen achtergrond en cultuur bij te brengen. Morning Dean Harris, alias Os-12. Met zijn ogen dicht staat hij op het podium in Vancouver, waar hij optreedt. Zijn handen zijn groen, gouden ketting, zijn nek is geel en zijn gezicht is rood. Van de podiumlichten. Een gebreid mutsje heeft hij op. Geconcentreerd begint hij aan zijn nieuwe song. Hij is een bekende rapper geworden. en treedt niet alleen op in Canada, maar over de hele wereld. Met zijn best politieke teksten. Volgende week het laatste deel van Via Penem van fotograaf Kadir van Lohuizen. En u kunt zijn foto's vinden op filavpro.nl. Dan nu. De globalisering strijdt steeds verder voort. Als u wilt zien hoe dat er in de praktijk uitziet... ga dan naar Chunking Mansions in Hongkong. Vijf jaren zestig torenflats... waar zich kopers en verkopers van over de hele wereld verzamelen. Pauline Baks bezocht Chunking Mansions... en sprak met auteur Gordon Matthews, die er een boek over schreef. Wat zien we right nu? We zien de entrance van Chunking Mansions. Je ziet mensen zoals mijn vriend Raya... die mensen voor zijn restaurant, PM. En je ziet... You traders here, standing here. Where, where are you from? So I live in Russia. You're from Russia? Yeah, I'm a businessman. A lot of people are buying phones upstairs for the Russian market. What about you? I wrote a book about this building. Huh? I wrote a book about chunking Mansion. Er zijn vijf torflets van ieder 17 verdiepingen hoog. Maar dat kan je niet aan de voorkant zien. De voorgevel is wit en lelijk en er staan neonstrepen op. En een kitserige groene lichtbalk met de naam. Dat is de entree. Chunky Mansions. Vroeger wonen hier de rijken. Maar nu is het een microcosmos van globalisering. Zo'n beetje alle buitenlanders die in Hongkong rondlopen komen vroeg of laat naar dit gebouw. Of ze overnachten hier. Als je Tjunkin Mansion binnenloopt, zie je vooral mensen uit Zuid-Azië. Sommige van hen runnen gasthuizen, sommigen runnen uh, telefoonstallen, sommigen runnen restaurants, dus een hele reeks verschillende soorten mensen. In de zomer zie je vooral Afrikanen, misschien wel de helft. Niet uit Zuid-Afrika, maar uit bijna elk andere land. Ze kopen mobiele telefoons en andere Chinese spullen. Die gaan per container of in een bagage mee naar hun eigen land. You see, uh, numbers of white people who often are staying in guesthouses. Dan zie je nog blanken die in de guesthouses logeren. And you see numbers of Chinese. Even now, over half the buildings, is owned by Chinese. Hoteleigenaar en die mok. Mijn familie runt een guesthouse in Chongqing Mansions. Er valt hier ontzettend veel geld te verdienen. We hebben tien kamers die dag en nacht bezet zijn. Dat zet er natuurlijk niet in onze boekhouding. We krijgen veel dienstmeisjes uit de Filipijnen en Thailand, lesbiennes. Of ze hebben een afspraakje met een vriendje op zaterdag en zondag. Ze huren een kamer voor twee, drie uur en dat brengt heel veel geld in het laadje. Daarom willen veel mensen, Hongkong-Chinezen en nu ook Indiërs, hier een guesthouse beginnen. Je hebt er geen opleiding voor nodig. Je hoeft alleen maar hard te werken. We houden niet van alleenstaande vrouwen die te lang blijven. Een paar nachten is prima, maar blijven ze twee, drie weken... dan is het meestal een prostituee. Zodra een vrouw klanten meeneemt, gooien we haar eruit. Het is een non-Chinees eiland in een stad die 94% Chinees is... Een gebouw met wel vier, vijfduizend mensen erin. Het is zoals een grote city in zichzelf. Gordon Matthews heeft vier jaar over zijn boek gedaan. Of over zijn onderzoek, liever gezegd. En dat onderzoek dat bestond uit rondhangen. Althans, zo noemt hij zijn werkmethode. Hij at in alle restaurants. Hij overnachtte in de guesthouses, minstens twee keer per week. En hij sprak met iedereen die maar een gesprek met hem wilde beginnen. mensen in het boek zijn mensen die ik basically every week er zijn mensen die je maar zelden tegenkomt en anderen zie je voortdurend. Begin jaren 90 kopte de kranten hier Sloop Chunkin Mansions. Het werd gezien als die downtown Moloch die zo in de fik kon vliegen. Vol ratten en ongedierte. Inmiddels is het redelijk opgeknapt. Chunking Mansions is extremely well known throughout the world as a unusual place. Vroeger hing er hippies hond. Nu kun je er allerlei Afrikanen en Aziaten ontmoeten. Now it's known as a place where you've got all kinds of Africans and South Asians and so on. So it's a fascinating place. Uh, you know, maar <laughs> de vraag is niet waarom ik met dit onderzoek ben begonnen, maar waarom niemand anders dit eerder heeft opgepakt. Het is wel verrassend dat het zo lang duurde anybody er tijd in time there. Handelsreiziger Ernest Mzika. Ik kom uit Tanzania en ik reis al vijf jaar heen en weer naar Hongkong. Ik handel in bouwmaterialen. In mijn land wordt enorm veel gebouwd. Ik heb besloten dat China de komende 10 à 15 jaar mijn tweede huis is. Qua zaken doen dan. Tanzania blijft mijn vaderland en ik wil mijn steentje bijdragen. De mensen in Hongkong zijn harde werkers. En dat zie je aan de stad. Ze hebben er iets van gemaakt. Ik zeg het vaak tegen andere Afrikanen. Wie gaat ons continent opbouwen als we allemaal immigreren? Afrikanen lopen altijd te klagen. Dat is ons probleem. De douane in Hongkong had vaak Afrikanen uit de rij om hun bagage te doorzoeken. De laatste keer dat ik naar Hongkong kwam, gebeurde mij dat ook. Ik zei tegen de douanier: Denk je dat ik dom ben? Als ik drugs smokkelde, zou ik ze nooit in mijn koffer stoppen. Ik zou gewoon een Chinese meisje inhuren om ze de stad binnen te krijgen. Yes, I think overall it is business and the desire for profit that is what's key to the building. That's what everybody wants. Het gaat om handeltjes en winst maken. Dat wil iedereen in Chunking Mansions. Come from Veel tijdelijke werkers uit India sturen wel 80% van hun inkomsten naar huis. It is, but a come from Hoe zit dat met andere groepen? De Afrikaanse handelaars? waar komen ze uit welvarende families van wie ze het geld krijgen om te handelen. Rolex horloges met diamanten, die zullen wel van glas zijn. Nokia's, lip Nokia's, blackberries, iPhones natuurlijk... Je hebt ook Blackberry's die eindigen met IE. Dat zullen dan wel weer nep Blackberry's zijn. Maar eigenlijk moet je een kenner zijn om het verschil te kunnen zien. Ik schat dat wel 20% van de telefoons nep is. Het is ook illegaal ze mee naar je land te nemen. Most you bribe to get Met wat smeergeld kom je ver in Afrika. En dan zeggen de economen van de Eerste Wereld... hé, hey, dat is illegaal. Het is een beetje naïef als economen zich hier druk om maken. Het is het wezen van de ondergrondse economie. Zo werkt het in dit soort plaatsen. So mansions has such a is that go on there. Well, of Chunkin mansions heeft een slechte naam Er gebeuren illegale dingen. Ik wed dat de meeste bedrijven in Hongkong twee boekhoudingen bijhouden. Een voor de belasting en een met wat er werkelijk gebeurt. I assume most stores have two sets of books, one for the tax office, one for the what's actually going on. You know, is this any different from what goes on in chunky mansions? A little bit, but not much. Tot zover deze reportage van Pauline Bax vanuit Hong Kong. Tot zover ook Bureau Buitenland. Zometeen het wetenschapsprogramma Labyrint. Goedenavond.